Steeds meer Nederlandse piloten gaan aan de slag bij onveilige luchtvaartmaatschappijen. er 50 piloten werken bij een maatschappij die niet in Europa mag vliegen, blijkt tot cijfers van de Nederlandse vliegscholen. Piloten komen in Nederland bijna niet aan de slag en daarom heeft de vliegschool in Teugen bijvoorbeeld geregeld dat zeker 30 afgestudeerden nu werken voor Lion Air in Indonesië, die op Europese zwarte lijst staat.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 Cabaretier Richard Groenendijk heeft de polyphenario gewonnen. De cabaretprijs voor theatervereniging VSCD. Hij kreeg de prijs voor zijn programma Alle Dagen. De jury noemt Groenendijk een cabaretier die zijn vak volledig volstaat. De talentprijs Nederlands Hoop ging naar Ali B. Voor zijn programma Ali B geeft antwoord. Het weer dan nog. Vandaag droog. Morgen in het Zuidoosten zonnige periode. de rest van het land bewolkt met af en toe regen en een graad of 18.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 Ziefm I'm star. Op style C H